In Californië hebben duizenden fans en autoliefhebbers het overlijden van acteur Paul Walker herdacht. Nou, na een oproep via de sociale media kwamen ze massaal naar de plek waar de acteur ruim een week geleden verongelukte. Veel mensen waren met snelle auto's naar Santa Clarita gekomen, een voorstad van Los Angeles. Daar gaven ze flink gas om het motorgeluid goed te laten horen... als eerbetoon aan de acteur uit de filmreeks The Fast and the Furious. Die draait om straatraces en gepimpte sportauto's. De politie had alle deelnemers opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden. Voor zover bekend is de bijeenkomst zonder grote incidenten verlopen. Vorige week zondag waren er al spontane herdenkingen in Rotterdam en Arnhem. Wanneer Paul Walker wordt begraven is nog niet bekend. Op het vliegveld van Houston is een passagier wakker geworden in een donker afgesloten vliegtuig. Hij was na de landing blijven slapen en had de bemanning had hem niet opgemerkt. De man belde zijn vriendin, die vervolgens United Airlines belde... met het verzoek de man uit het toestel te halen. Hij had zijn aansluiting naar Californië inmiddels gemist. Als goedmakertje kreeg hij een goodiebag, een hotelovernachting... en geld om alsnog zijn bestemming te bereiken. Het personeel probeerde de man over te halen om het incident stil te houden... maar daaraan gaf hij geen gehoor. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.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 Ja, de Roy van Zuiderwijn, ja, je dacht dat het een paranoia paranoiakoorbal was. Maar dat schijnt toch gelijk te hebben. Dat die Benno dat op zijn kerfstok heeft. Dat hij de opdracht had gegeven. Gesuggereerd. Ja, zo'n man is natuurlijk geen suggereerd type. Dat was een dwingeland, dat zie je zo. En zal ze allemaal wel hebben gescreend. Hè? Die huwelijkskandidaten zelfs uh, van volhoven met die oren. En Bea wist er van, natuurlijk, die vrouw. En een vijandelijk projectiel, ja, dat zullen er wel meer geweest zijn voor die man. Ja, op het laatst gaat het allemaal door elkaar lopen. Het onderwerp verschieten dieren, mensen. In een maffiafamilie had hij niet misstaan, als kapel. Ik zou zeggen: Rutte, regel wat met die jongen, geef hem wat euro's en dan sluit je de zaak. Want hier ga je meer van horen. Nou, en net met kerstboom opgetuigd hè, om even de vieze smaak van Sinterklaas weg te krijgen. Maar mijn man, broer was er met allerhande surprises: met veel hutspot, jus, modder en stront, gevloek, scheet en ruzie. Gadverdamme, nooit meer. En nu op naar een rustige kerst. Doei doei! Ah. Welkom, welkom lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com uh, voor meer opwekkends. Maar we gaan even naar uh, Argentinië. Tim Steens. De finale in de Hockey World League tussen Nederland en Australië. En uh, voor het nieuws kon ik nog melden, of moest ik melden... dat Nederland nog tegen een 1-0 achterstand aankeek... dankzij het treffer van Anna Flanningen. Allemaal zes minuten in de eerste helft. Maar in het nieuws is er uh, ja, goed nieuws te melden, moet ik zeggen. Want Nederland staat uh, met 2-1 voor. Het was uh, binnen een minuut dat Nederland twee keer scoorde... Het was eerst Maartje Pauwme uit de tweede strafcorner van de wedstrijd... die uh, Nederland uh, naast uh, Australië bracht. Dat was 1-1. En binnen de minuut was het Roos Drost met een uitstekende solo... die alleen op keeper Lynch afkwam... en de bal tussen de benen van keeper Lynch in het doel plaatste. En dat betekent dat Nederland nu met nog 23 minuten te spelen in de tweede helft... op een 2 1 voorsprong staat in de finale van de Hockey World League in Argentinië. Dankjewel, Tim. hou ons op de hoogte. Dag. Doe ik. Goed, eh... Um... Hoe heet, die vriendin, hoe heet die, uh, die vriendin van jouw vriendin die meespeelt? Uh, Joyce, ene Joyce. Is, nou goed, oké, ik doe het niet toe. Het gaat dus heel goed met dat uh, dameshockey. Maar, ik heb een gast. Welkom, welkom, uh, Constant Meijers. Ik zet mijn bril erbij op hoor, want uh, ik moet even lezen wat ik allemaal geschreven heb. Oh ja, uh, nou, toen ik jou, uh, uh, toen ik net in Amsterdam woonde, uh, zag ik eigenlijk jou, Kom ik jou vaker tegen in Paradiso. Mm -hmm. En de laatste jaren kom ik jou altijd in theater tegen. Ja. Ja, ja. Dat ja, klopt. Van, we hebben zo zo'n hobby's verlegd. Van uh, popblad oor, uh, of muziekblad oor, moet ik zeggen. naar de theaterkrant, hmm. bij de eindredacteur. Maar je zit hier ni nu niet voor uh, je ondertussen enorme theaterkennis. Ik moet je gewoon daarover nog een keertje uitnodigen, ja? <lacht> goed, alle ins en outs en uh, wat er wat belangrijk is om te zien op dit moment. Maar goed, van jouw hand is net verschenen uh, Forever Young, ondertitel De muziek. Van Neil Jong als soundtrack van mijn leven. Uitgegeven bij Ambo Antos. Is in feite een autobiografie, hè? Ja, dat is het eigenlijk geworden zonder dat ik het zelf in de gaten had. Want uh, ik werd een paar jaar geleden door, een, door, door de redacteur van dit Ambo Antos... gevraagd of ik iets wilde schrijven over Neil Jong. Ik zei, nou, dat heb ik vroeger heel veel gedaan. Hij zei, nou ja, dat wil ik dan wel eens lezen. Toen bracht hij mij in de veronderstelling dat hij mijn stukken van vroeger ging bundelen. Dus toen heb ik een zomer die allemaal zitten intikken in de computer. Want vroeger... Hadden we nog geen computer? Nee, nee, nee. Je tikte ze op, doorslagvellen. Ik heb hem de pak gegeven en hij heeft het gelezen. We maakten een afspraak, ik kwam bij hem zitten. Hij zei, ja, ik heb dat goed gezien, dat is heel interessant materiaal. Ik zei, nou, fijn. Hij zei, ja, maar ik ga dit niet uitgeven. Je moet er nu een boek uitschrijven. Ik zei, ja, een boek uitschrijven? Man, ik heb het hartstikke druk. Ik maak het theatertijd, ik zet elke avond in het theater. Waar ja. moet ik de tijd vandaan halen? Hij zei, ja, dat weet ik niet, maar het zou toch erg prijs stellen als je het ging proberen. Toen zei ik, nou, ik sluit met jou nog geen contract af, want ik weet helemaal niet of het lukt. Ik wil met je afspreken dat ik hier over twee maanden hoofdstuk één heb liggen. Ja. Als me dat lukt, sluit mijn contract. Als het niet lukt, gaat het never lukken. Ja. Twee maanden later lag het eerste hoofdstuk daar. Ja. En toen moest je dus gewoon... Toen dacht je, waar begin ik? Ik begin gewoon bij mijn eigen liefde. Uh, ja. Waar is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Ja. Goed, en dat was toen je dit nummer nou hoorde, hè? Kijk. naar Argentinië, want er is iets gebeurd. Ja, weer goed nieuws uit Argentinië, want het is 3-1 geworden voor Nederland. Het was een voorzet van Lillewey Welten op Kitty van Malen. En die tikte de bal heel handig achter de Kipster Lynch van Australië. En dat betekent dat we met nog 17,5 minuten spelen in de tweede helft Nederland een 3-1-voorsprong heeft. Het moet heel raar lopen, wil Nederland deze finale niet gaan winnen. Dankjewel, Tim. Tot later. Uh, nou, we zaten te luisteren naar... Uh, zeg het maar... Out of my mind, hè? Huh? En dat ja. was nog Neil Young toen hij speelde bij... Buffalo Springfield. Kijk, ik, ik, mijn leven staat helemaal in teken van de muziek van Neil Young. Dat kan ik toch eigenlijk wel toegeven. Ook wel andere muzikanten. Maar niemand raakt mij zo diep als Neil Young. En toen ik dat boek moest gaan schrijven, ben ik me gaan afvragen... waarom eigenlijk Neil Young? Hoe is dat dan gekomen? Ja. Want er was een periode in mijn leven dat ik Neil Young niet kende. Nee, precies. Toen je thuis de, de plaats... Andere Beatles, Stones, noem maar op. Ja. Dus ik ging terug naar de allereerste muziek van Neil Young... namelijk op de Buffalo Springfield... Ik neem die eerste LP van de Buffalo Springfield. Vijf jongens. Ja, allemaal vrolijke, leuk gekapte, uh, jaren 60, hippie jongens. En ik ga naar die muziek luisteren. Over het algemeen vrij vrolijke, ja. opgewekte muziek. Behalve For What It's Worth. Hè. Dat is dan de hit van de Buffalo Springfield. Die kent iedereen waarschijnlijk wel. En op een goed moment, tussen al die vrolijke muziek... begint dus dit Out Of My Mind and i just can't take it anymore left behind with myself and what i'm living for tired yeah. of hanging on if i miss you if you if i miss you i'll be gone because they're taking me and en je hoorde net al aan dat gedragen ritme een soort van plechtstatigheid, gedragenheid, melancholie. Bijna een soort dodenmarzritme. En, en, en het is alsof er een, een, een bliksem bij me insloeg. Ja, maar, maar schets dan eens waar je was, hoe je was... en wat je aan het doen was op dat moment. Ik was net in Amsterdam aangekomen... om uh, politieke wetenschappen te studeren. Ik kwam uit Hilversen. <laughs> ja. En uh, ik, was, ik, nou ja, ik was niet gelukkig. Ik was alleen. Uh, je komt uit een groot gezin? Ik kom uit een groot gezin met acht kinderen. Eerste kind... Misschien dat dat een rol speelt, weet ik niet. Heb ik niet durven opschrijven. Maar uh, toen mijn moeder zwanger van mij was... is haar eerste kind overleden. En jij bent tweede kind, dus eigenlijk, tweede het kind, kind. eigenlijk het eerste kind. praktisch gesproken. En, uh, maar dat, dat die hele... Ja, uh, dat overlijden van dat die, dat die dochter... Ja, wat, wat je natuurlijk aangrijpt... door dat hele lichaam van mijn moeder... Ja. heeft geslagen. Dat heeft ook door mij heen geslagen. Maar goed, dus, dus ik, ik kom uit een groot gezin... met ouders die tamen, met een kleine winkel... Uh, ja. Angstige mensen. Uh, ja. Heel erg katholiek. Proberen ja. dat erin te stampen. En ik had iets van, ja, ik wil dat niet. Ik wil voor mezelf. Ik wil, ik wil expansie. Ik wil, ik wil voor mezelf denken. Ja. En toen ging ik naar Amsterdam. Ik kon gaan studeren. En toen kwam ik daar aan. Toen dacht ik, ik heb niks aan die jeugd. Daar kan ik niks mee hier. Ik moet iets anders hebben. Maar dat kun je dan wel besluiten. Maar dan heb je niet zomaar iets voor in de plaats. Nee. Dus ik ging op zoek naar iets... Wat dan een nieuwe basis voor mijn leven zou kunnen zijn. En aan de ene kant vond ik dat in mijn studie in het verlengde daarvan ook de toenmalige... je zou dat nu bijna een zelfhulpboek kunnen noemen... van Erich Vrop. Ja. Liefhebben, een kunst en kunde. Waaruit oh, mijn... ik dan dus las... als je niet van jezelf kunt houden... kun je ook nooit van een ander houden. O, oh, bij ons nou, thuis, mijn broer ja. las het ook. En ik zei altijd... Jezus, ja. ga toch gewoon het in praktijk brengen? Ja, hoor. nou ja, dat probeerde ik wel. Maar daar had ik grote moeite mee. En als ik ja, ja. er dan in slaagde om een uh, hele leuke vriendin te hebben... naar ik dacht dan... dan ja. ging dat heel snel weer mis. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest leggen met relaties. En daar komt dus Neil Young... Ja. Met vergelijkbare problemen die altijd zeg maar in somberheid verkeert. En ik weet niet wat ik moet, ik weet niet hoe ik moet leven. Ik weet niet hoe ik het met de meisjes moet aanleggen. En, en opeens voelde ik me minder alleen. Ja, nou zo so simpel is dat. <laughs> Godzame. Hey, uh, maar je had wel ook al uh, in dat Hilversum in een bandje gespeeld. Ja, ja, ja. Eerst de, de Strangers. De Strangers, dat toen imiteerden we Cliff en the Shadows. Ja. Want dat deden de jonge mensen aan het eind van de jaren 50, begin jaren 60. Ook als je niet meer naar de padvinderij wilde. Ja. Kijk, Je had in die jaren niks. Nee. Vrije tijdsbesteding was uh, voetballen. Uh, het buurthuis als het regende. Ja. <laughs> en de padvinderij, hè? Ja, en jij bent niet sportief. Jawel, ik heb ook jarenlang gevoetbald. Oh, okay. Maar toen kwam op een gegeven moment... Kwam half jaren vijftig die rock'n'roll op en die bandjes... Ja. En ook met instrumenten die je, die je kon betalen. Dat hoefde niet met dure uh, piano's en zo te zijn. Je kon met goedkope gitaren... kon je al heel snel een bandje vormen. En Dat begon ook met die skiffel. De bas was dan een theekist. Ja. Dus met, met, met poor man's music. En daar kwam dan op een gegeven moment een soort professionaliteit in. Via onder andere Cliff Richard in Europa. Niet Elvis hoor, wat iedereen denkt. Nee. We deden allemaal Cliff in the Shadows ja, na. Ja, ja. En ook Cliff in the Shadows was eigenlijk voor ouders problematisch. Want je kent waarschijnlijk die film Summer Holiday wel, hè? Ja. Daar gaan Cliff in the Shadows op zijn Engelse dubbeldekker met vakantie naar Zuid-Frankrijk. Met allemaal meisjes er ook op. Die wordt nog elk jaar met kerstmis in Engeland wordt die vertoond. Maar die was problematisch. Weet je waarom? Nou? Omdat ze zonder ouderlijke begeleiding op vakantie gingen. <lacht> Dat was na ja. de oorlog. Tot aan de pil, 64, 65... was alles erop gericht om de maagdelijkheid van de dochter in de gaten ja, te houden. Dus alles wat dat zou kunnen bedreigen... daar, daar werden ouderen werd daar nauwlettend op toegezien. Dus, en daarom was ook die rock'n'roll problematisch. Want er gingen mensen opeens dingen doen. Kijk, de padvinderij was met een akela en een hopman... met toezicht ja. van ouderen. En die rock'n'roll deden we zelf. En dat was eigenlijk ja. in de kern... min of meer het revolutionaire van die dagen. Ja. Maar op een gegeven moment waren de Shadows oud. Ja, uh, dan kwamen toen kwamen de Beatles. De Beatles dus, hebben die hele Shadows opzij geschoven. Dus toen die ben haren met naar voren. Een, uh, Ik ben met mijn uh, <laughs> gitarist van mijn Shadows-imitatieband... Liverpool gelift in 1964... Hebben we twee, drie weken in de Cavern gestaan elke avond? Dan kwamen we terug in Hilversum? Inderdaad, kuif naar beneden. Uh, scheiding uit het haar. Want de scheiding was ook heel belangrijk. Hè? De rechte weg naar de hemel. De scheiding. Hè? Ja. Dat stond daar ja. ook model voor. Hè? Je moeder die trok je gewoon naar de gootsteen. Pakte een kam, zette de kraan open. Zei: Kom hier, jij. Je scheiding zit niet in je haar. Dus dat was ook al protest. Geen scheiding in je ja, haar. Ja, ja, ja. En toen gingen we dat hele repertoire. dat we daar in de Cavern in Liverpool hadden gezien. Dat rhythm and blues repertoire. Ja. dat gingen we instuderen. Behalve de Beatles. Want die waren te moeilijk voor ons. Oh ja? Tenzij ze eenvoudige liedjes als... I Saw Her Standing There of ja, ja. Twist and Shout... van die Rhythm and Blues dingen. Dat waren namelijk drie akkoorden dingen. Die konden we wel. Maar Beatle-harmonieën, dat, dat kregen was... we er niet in. Nee, dus nee. daarom dat al die, die duizenden bands in Nederland... die speelden Stones... Kings, Animals, Pretty Things. Daarom al die, die, die rhythm and blues georiënteerde bands. Die kon je nadoen. Ja, de Spectacles heette Sp hij. Ja, die zo. heette de Spectacles, onze band. Ja. Uh, trouwens, je was toen ook al, ge al, al geïnteresseerd in toneel. Je was belichter bij die fantastische voorstelling... Kees de Jonge ja. in, in 1970, geloof ik. Ja, ja, ja. Die, be die bewerking van Gerben Hennig. Ja, zeker vanuit mijn studie. En uh, dat komt ook weer uit de televisie toch. Die donderdag voor onze leeftijd, voor oude mensen. Die legendarische donderdagavond, uh, toneelavond op televisie. En daar keek ik al heel erg veel naar... En ja. uh, daar had ik ook een favoriete in zitten. Een Jules Hamel, Maxim ja. Hamel, Kool Dijk, ja. Koen Flink. Ja, ja. En, en wij, wij, wij belden elkaar als schooljongens al op... als we in de gids van de volgende week zagen... dat deze mensen in het toneelstuk kwamen. Ja. zeg volgende week donderdag kijken... Koen Flink zit er weer in of Hamel zit er weer in. En zo had ik ook wel een bepaalde belangstelling voor het toneel gekregen. En vanuit mijn studie kon ik een baantje krijgen... Ja. als volgspotter bij die Kees de jongen. Dan sta je op ja. het balkon met de spot. Ja, precies. Op een van die kezen, die volgde Hans ik dan afletten. over het toneel. Ja. En, uh, en ik deed ook een onderzoekje naar het publiek, want ik deed ook massacommunicatie ja. Ja. en sociale psychologie en zo erbij. Heb je les gehad van Marten Brouwer? Ja. Oké, okay, dat mijn ik schoonvader ja. geweest. Oh, okay. Nou, kijk eens aan. Hey, oh. Maar ja. wat het leuke is, er was een werkgroep <laughs> rock als object van cultuursociologie. Ja, ja. Dat was in je doctoraaltijd. En toen dacht je van. Ja, want toen, het... ja, ja, ja. Toen want ik dacht ik, ga, ik ga theater studeren. Ja. Daar ga ik me in specialiseren. Want ik doe nu al voor mijn stage dat onderzoek onder het publiek. En, uh, maar toen kwam deze werkgroep, misschien wel de eerste werkgroep aan een universiteit die rock en roll serieus nam. Ik denk, daar moet ik bij. Ja, ja, ja. En daar vormde ik met Jan Donkers weer een subwerkgroepje over teksten. Wij bestudeerden de ontwikkeling van de tekst in de jaren 50 met de jaren 60. Dus die verzelfstandiging van die jeugdgeneratie van na de oorlog... die zag je terug in die teksten. En Donkers die zat al bij Hitweek en Aloha en de VPRO en de Volkskrant. En die vroeg op een dag of ik niet voor Aloha wilde komen schrijven. Ja. Toen ben ik de andere kant op afgeslagen... en in die popjournalistiek terechtgekomen. Ja, want al snel werd dat oor natuurlijk. Hè. goed. Eh, eh, ondertussen eh, eh, volgde hij natuurlijk nog nauwgezet... iedere muzikale noot van Neil Young. Hè. Zijn eerste soloplaat. Zijn tweede met de band eh, Crazy Horse. Ja. Eh, zijn uitstapjes met Crosby, Stills, Nash Young. En ook zijn mindere platen. Dus... Wat gaan wij nu draaien? We hebben, ik moet even zeggen, we hebben hier ja, een pick-up. Ja, we hebben, we hebben pick van de gekeken. week over gebeld. Is er ja. een pick-up? Uh, Hans gegaan, Ja hoor, dat is een pick-up. Zij is als twee pick-uppen. Maar er zijn twee pick-uppen hier. Zonder naald! Dan word je het dan niet goed. Ja, van. we zitten bij de omroep, hè? We zitten bij de omroep. <laughs> het is bezuinigd. De naald is wegbezuinigd. Ja. Het zal eens niet. Maar ja, we hebben gewoon uh, de nieuwe techniek. Hij heeft een ja. heel klein... Uh, ik heb een ipod bij met een dus wat, wat wil je nu Nou, horen? We kunnen nog wel dat meest een van die meest fantastische liedjes... van Neil Young tijdens de Buffalo Springfield laten horen... dat Expecting to Fly Vind ja, je dat, dat ik, wat? Ja, lekker. Want dat kent bijna iedereen en het is zo mooi. En het is dat toch is, even goed te weten dat de het van Neil Young is. achter. En dat ja. is al in 1968 gebeurde dit. Ja, als we het nu zouden doen, zou iedereen over overeind springen van de vreugde. Zet jij hem open, René? Oké. Okay. Zet ik hem aan? Ja, zet hem gewoon aan. Nou, hup. Dan gaan we zien of het gebeurt. Da, da, da, da, da. Ja, daar gaat hij hoor? De kabel zit erin. Komt ik, hoor... I, ik hoor iets heel in de verte. Ah, ik hoor I am a child. Mijn vinger oh. is verschoven. Oh, doe even. Om... Ja. Nee, nee, doe even. Ik nee, hoop dat is gewoon. Je hebt een veel te grote ah, vinger ah, voor de. Wacht even, dat maakt niet uit. Het is ook een mooi nummer. We gaan nu. Ja, maar het is wel... uh, we gaan uh, even uh, vliegen. Uh... Ja? Even zo. Ja, heb je? Ja, hij doet het. Maar hij komt heel zacht vanuit de verte. Komt hij aan? Ja. Ja. Als een soort Zeppelin. Doet dit. het? Hoor jullie wat? Oh ja. Ik hoor niks nog. Mogen we niet overheen praten, of wel? Oh ja. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Het is Expecting to Fly, dus we stijgen nu langzaam op. Oké. Okay. Daar komen de komende violen. 68. Ja. the ground Neil Young als lid van Buffalo Springfield uh, Expecting to Fly 1968. Uh, volgens mij wordt Austra uh, Australië helemaal afgedroogd, hè Tim? Ja, klopt, want het is inmiddels uh, 4-1 geworden. Trouwens, een mooie plaat hoor, Expecting to Fly <laughs> van Buffalo Springfield. Oké. Okay. mij heel goed. Dus, uh, maar je zei het al, uh, Australië wordt inderdaad een beetje afgedroogd. Het werd uh, 4-1 door uh, Maartje Paume. Zij scoorde de derde strafcorder voor Nederland... En dat was al haar zesde treffer dit seizoen. En daarmee wordt ze ongetwijfeld topscorer van het toernooi. En op dit moment heeft Australië een strafcorder gekregen. Maar de push van Flanningen, die nog wel voor het eerste doelpunt van Australië zorgde. Gaat over het doel van Joyce Sonbroek En we hebben nog een kleine vijf minuten te spelen. Maar je begrijpt het, met, voorsprong. met een 4-1 voorsprong kan Nederland die overwinning in deze Hockey World League niet meer ontgaan. Oké, okay, dankjewel Tim. Goed, toen ik een week of, is het, zes geleden jou tegenkwam en ik vroeg, ik denk, geloof ik, een goede toneeltip of zo. En toen zei jij, heb je iets met Neil Jong? Weet je nog hoe ik reageerde? Nou, niet zo positief volgens mij. Ik zei, waah, me je Depressieveling, ja, ja, ja, ja. Ja, depressieveling denken veel mensen. Ook veel vrouwen houden niet van Neil Jong. Ze schijnen een mannenartiest te zijn, toch? Jij wilde je toen al omdraaien, ja. maar ik wil natuurlijk weten waarom je het vroeg. En, ja. uh, uh, i, i, precies wat jij nu zegt. Ik, ja. ik denk dat het voor een gedeelte jongensmuziek is. Maar waarom omdat... is dat? Leg dat dus uit. Nou, uh, als, je, als je zelf opgroeit, mm -hmm. je bent hier in je puberteit. Ja. En, en, en een man die loopt te janken over dat hij geen meisje kan krijgen. Well. Dat That's your problem. <laughs> zeg je dan als meisje. Nou, jij herkent je erin, maar ik ja. heb zoiets van, wat een slap. Dus, ja, weet jij wat? herkent je er ook in, maar buiten jou. Hou dat weg van mij. Deze huilebalken. Ja, huilebalken. <laughs> ja, Zelfbeklag Ja, ja, Jezus. Nou, dat, dat, ik viel niet op dat soort jongens. Weet je, hè? je wil een man die je echt. Uh, Zie, je, dat ja. was mijn probleem, dat ik jou niet kon krijgen. <laughs> <laughs> uh, maar goed, maar misschien ben ik ook gewoon minder melancholiek van, van aard. Hè? Dat uh, kan natuurlijk ook. Nou ja, feit is dat ik eh, sinds, eh, sinds ik jou daar toen ontmoet heb, ontzettend ben gaan luisteren. Ook omdat ik de presentatie van het boek die in Melkweg was op 20 november, en waar he, Neil Young hommage gebracht zou worden door meerdere artiesten. Ik dacht, ik wil weten ik moet wel goed beslagen te ijs komen. Mm, mm. Maar um, ik bedankt, daardoor ben ik hem weer helemaal gaan waarderen. Ben Je hem bent hem nu gaan waarderen? Veel meer. Ah, dat is ja, ik ben nu een oude tut, dus nou... <laughs> ja. Hey, uh, in 1971 filmt regisseur Wim van der Linden... He, samen ja. met zijn cameraman Jan de Bond. Die, die, die filmt Neil Jong op zijn uh, ja. dan net aangeschafte boerderij. Uh, ja, ja. Uitgezonden op de Duitse TV in 1972. Waar zag je dat trouwens? Hoe kon je dat zien? Ja, weet je, Alleen dat in Brabant is... kon je toen Duitsland ontvangen in Limburg. Eh, misschien ben ik naar nou mensen toegegaan... Die, uh, die, die een speciale antenne hadden of zo. Ja. Het, het moet op de een of andere manier zijn rondgegaan dat het werd uitgezonden. Het was een opdracht van de WDR, Westdeutsche Rundfunk. En wij waren natuurlijk stinkjaloers dat het op de Duitse televisie was. Het heette ook Swing In Meet Neil Young. <lacht> en, uh, heb ik heb geprobeerd nog of, of, of ik op internet iets kon vinden. Je moet hem kopen, ja. Maar kijk, <lacht> dat kan ik nu al meteen verklappen. Neil Jong is een bedrijf. Een heel groot bedrijf, een miljoenenbedrijf. Met personeel en met allerlei activiteiten. En, en, en Neil Young geeft niet makkelijk iets weg. Dus deze oude film, daarvan vermoed ik dat zij de rechten hebben opgekocht. En dat hij gewoon in de verkoop zit. Die ja, kun je ja. zomaar niet nee, nee, via nee. YouTube zien. nee. Okay. nee. Hey, uh, ik, in jouw boek uh, uh, heb je een transcriptie gemaakt van een stukje tekst uh, uh, van Neil Young in die... Uh, Film. Uh -huh, ja. En je dat, zou je dat ja. willen voorlezen? Ja, ja. Ja, dus van bovenaan de pagina ongeveer, vanaf waar het logisch is. Halverwege het tochtje houdt hij stil. Dat is Neil dus. Die rijdt nu met zijn auto over zijn range. Ja. Uh, ten zuiden van San Francisco. Dus halverwege het tochtje houdt hij stil. En beantwoordt hij een paar vragen. Zoals over zijn vermeende eenzaamheid. Ik kan het niet verklaren, zegt hij. Ik schrijf over het deel van mezelf dat ik niet echt kan delen over hoe ik me van binnen voel. Het maakt me niet uit hoeveel mensen er om me heen zijn. Ik blijf praten over wat me bezighoudt. Het helpt om over mijn gevoelens te praten. Ik praat er zelfs meer over dan de meeste mensen om me heen. Het komt steeds weer boven. En toch, ook als ik me gelukkig voel, schrijf ik over alleen zijn. Niel vertelt openhartig en ontspannen. Ook over waar de beelden vandaan komen die hij in zijn liedjes verwerkt. Ook daar heb ik geen verklaring voor. Neem het beeld over de burnt out basement in After the Gold Rush. Ik begin te schrijven als ik dat soort beelden voor ogen krijg. Soms, als er niets komt, zorg ik ervoor dat ik high word... en wacht ik rustig af. Dan stromen ze op een goed moment vanzelf naar buiten... als een soort mentaal orgasme. Ja, ja. ja maar dat, dat vond ik me ook opvallend. Uh, nee, dat alleen zijn, dat herkende je dus... Maar ook dat hij, dat hij dus uh, uh, stoned moest zijn ja, ja. om te schrijven. Ja, dat is heel wonderlijk. Want ik ben ooit bij hem op zijn range geweest een uh, kleine week. En toen heeft hij mij verteld dat hij geen drugs gebruikte. Dus ik dacht, hij gebruikte uh, blijkbaar niet. Maar nu, vele jaren later, vorig jaar verscheen zijn autobiografie. En daarin komt hij steeds terug Leuk op een... Leuk autobiografie, zei je. <laughs> ja, <laughs> omdat hij autobi... ook zo gek is op auto's. auto's, ja. <laughs> auto's. Of op auto's, dus ja, autobiografie. Ja. Maar daarna schrijft hij dat hij zich enorme zorgen maakt... over het feit dat ze muzenweg weg is. En dat komt omdat hij op advies van de dokter is gestopt... met drinken en drugs gebruiken. Ik denk dat hij wel enorm heeft gebloot. Dat weet ik trouwens inmiddels wel zeker, ook uit die biografie. Maar ik denk dat hij bedoelde dat hij geen harddrugs gebruikte... omdat hij... Last heeft van ep ja. epilepsie en in zijn jeugd kinderverlamming heeft gehad. Ik ja, denk dat hij ja, ja. geen cocaïne, heroïne niet gespoten heeft en noem maar op. Nee, nee, nee. Nee, nee Als hij het niet zo lang volhoudt, nee. denk ik. Nou, uh, het is geloof ik gedaan. Nog uh, eventjes, nog no. één keer constant. We zijn kampioen. Kampioen, hè, Tim? Jazeker, want het is nog zelfs 5-1 geworden in die slotfase. Jee. Het was een actie zo. van Lieden Wij Welten die uh, alleen op de kiepste afging uh, en uh, ja, wat uh, bewegingen nodig hadden. Had wat passierbewegingen ook, maar uiteindelijk uh, lukte het haar om die bal in het goal uh, te schieten. En dat betekent dat we juichende spelers zien, uh, Nederlandse speelsters op het veld. En de felicitaties van de Australische dames voor Nederland. Want Nederland schrijft historie, want het is de eerste editie van de Hockey World League uh, ever, zeg maar. En uh, Nederland uh, schrijft dus dit toernooi op hun naam. Ze winnen met 5-1 de finale van Australië. Ik zie een lachende Maartje Paume. Zij scoorde twee keer in de Finale. En ook een tevreden bondscoach, Max Kaldas, die over het veld loopt. Nederland wint deze eerste editie van de Hockey World League. Het verslaat Australië in de finale met 5-1. Dankjewel Tim. Indrukwekkend hoor, Doe. met 5-1 winnen. Ja. Hé, hey, want, ja. uh, want ik denk dan... hoeveel, hoeveel mensen wonen in Australië en hoeveel in Nederland... dat je dan toch zo'n teampje bij elkaar krijgt... Ja. in dat kikkerlandje. Ja. Nou, okay. ja. Dit terzijde hartstikke goed, meiden. Ja. Uh -huh. Oké, okay. um, maar Over die, over die drugs. Uh, ja. Hij mocht op een gegeven moment... Uh, Neil Young, uh, trouwens mijn gast, hè, Constant Meijers... een boek geschreven dat als uh, je net inschakelt. Forever Young. De muziek van Neil Young als soundtrack van mijn leven. We hebben het over Neil Young. Zijn drugsgebruik, uh, drugs, veel joints roken. Mm -hmm. uh, maar dat mocht hij op een gegeven moment ook niet meer vanwege... zijn eigen vader heeft vroeg dementie gekregen. Ja, ja, ja die is aan overleden. dementie ja, overleden. En, uh, maar ja, dat, dat, dat heeft zich aan zijn vader voorgedaan vanaf zijn 75ste, geloof ik. Ja. ja, Neil Young is nu net 68 geworden. Ja, toch misschien wel het moment om er voorzichtig mee om te springen. Maar uh, ja, het was heel, heel bizar om te lezen dat hij opeens geen inspiratie meer had. Maar wonderlijk genoeg is er daarna toch nog weer een, uh, een nieuwe plaats verschenen. Twee zelfs. Ja. Eentje heet Americana met oude Amerikaanse volksliedjes. Vind ik niet zo interessant. Nee, ik ook niet zo. Dat en is... daarna kwam psychedelic pill, waarvoor hij ook weer de Crazy Horse van stal heeft gehaald. Heb je daar een mooi nummer van om nu te uh, laten horen? Nou, nu niet meteen. Ja, dat heb ik hierin zitten, maar dat is een uh, Blu-ray plaat. Ik weet niet of hier een machine is. Wat, denk, geschik... jij? Wat met, denk jij? Wat denk jij? Hier een in heel veel Met een geschikt <laughs> naaldje voor een Blu-ray uh... je... Kan dat? Nee hoor. Nee. Oh, de naald is kwijt van de Blu-ray spelen. Ja, de naald is kwijt van de Blu-ray spelen. Nee, okay. maar goed, daar staat een schitterend nummer op Ramada in. Het gaat over een, een oude echtpaar. Uh, uh, kinderen zijn uit huis, de man is, aan de, die is dus wel aan de drank. En uh, die, die, die, die relatie die, die is of meer op de klippen. En ze trekken erop uit en ze komen aan bij, bij een motel of een hotel een Ramada in. En ja, dat is een buitengewoon tragisch verhaal. Eigenlijk de tragiek die Neil Young bezong. Als teenager bezint hij nu als man van 68... wat je dan kan overkomen als stel. Thomas, we hebben het niet in de let, hè? Psychedelic pill. Nou, je zou nog even kunnen... Hoe heet het? Ramada? Ramada in. Ramada in. Nou goed, dan gaan we gewoon eventjes door. Want, eh, eh... Toen, toen jij dan officieel uh, popjournalist werd, ja. uh, uh, muziekjournalist, eerst bij Aloha en toen echt bij Oor, bij toen kwam natuurlijk de mogelijkheid om hem te gaan interviewen. Ja, dat was natuurlijk mijn ambitie. Ja. Dat was mijn ambitie om Neil ja. Young te interviewen. En het was ook en vooral mijn ambitie omdat het niet zou kunnen. Omdat hij daar helemaal niet van hield. Nee, Neil Young stond bekend als een hele lastige jongen, een uh, wispelturige man. Uh, die ook on, heel onvriendelijk kon uithalen. Dus de, de, er was ook nog geen interview met hem. Dus, dus mijn ambitie was het om Neil Young te interviewen. Dat ja. is duidelijk. Ja. Nou goed, en dan, dan komt er een verhaal, wat natuurlijk dat heb je nu al zo vaak verteld, ja, op ja, tv ja, ja, en ja, op, op ja. filmpjes. Maar je moet het toch nog een keer voor de ja. luisteraar eventjes kort samenvatten. Ja. Ja. Nou Ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik was dus bij een muziek aan het horen, aan het schrijven. En Heel ambitieus om allemaal artiesten in huis te halen die een ander nog niet had. En nou ja, Neil Young kwam spelen in Londen. Wij gingen met mijn fotograaf Gijs op het Hanekroot... om een paar maanden naar Londen om daar de nieuwe bands op te pikken... Ja. in de verschillende clubs, de marquee en dergelijke. Dus Londen was voor ons eigenlijk een vaste bezoekplek. Dus we wisten, ook vanuit de Engelse muziekbladen... dat Neil Young kon spelen. Ik denk, dit is een kans, ik moet daar naartoe... en moet kijken of ik hem kan ontmoeten. Ik word gebeld, een dag of twee voordat ik naar Londen zou vertrekken... met het verzoek van iemand van de Engelse platenmaatschappij... om een bepaald merk tequila mee te brengen. Uh, uh, Neil Young had verordoneerd in zijn kleedkamer... moest onder andere een aantal flessen van een bepaald merk tequila staan... en die konden ze in Engeland niet vinden. Jongens van de platenmaatschappij helemaal in de stress. We halen we in godsnaam dat vandaan voor de, de grote Neil Young. Die mogen we niet teleurstellen. <lacht> en die gingen toen journalisten op het vasteland bellen... of die misschien van die flessen konden vinden en meenemen. Toen dacht ik, wauw, dat zou wel de moeite waard zijn. Als ik nou die flessen kan vinden, dan ga ik ze aan Neil geven... Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb een gele gids gepakt. Ik ben gewoon bovenaan begonnen. En net zolang slijterijen gebeld tot ik er eentje vond. In Amsterdam, ik geloof aan de Bilderdijkstraat. Die die flessen had. Niet de 17 die ze voeren, maar had er geloof ik vier. Ik zeg, zet dus ze alstublieft opzij. kom ze nu halen. Ja. Ik die flessen gekocht. Plaat de maatschappij belde mij. Ze zei, we komen je afhalen. Ja, nee, ze kwamen mij niet afhalen. Ze kwamen die dus die flessen afhalen. Ja. Want zonder die flessen waren ze mij helemaal nooit komen afhalen. Nee. Dus ik ga met die flessen naar Londen. Ik had een brief geschreven, ook aan Neil, persoonlijke brieven. Ik denk, die, bij die flessen, dat kan ik dan eventueel geven. En die jongen van de staat daar en die zegt: geef mij die flessen maar. Ik zei, nee, die geef ik niet, want dit is mijn paspoort naar Neil Young. En die keek mij echt verbijsterd aan en zei... ja, wie denk je eigenlijk wel dat je bent, zeg? Ik heb gevraagd om die flessen mee te nemen... en nu geef je ze onmiddellijk aan mij. Ja. Ik zeg ja, ho, ho. ho. Zei, weet je wat we doen? Ik geef jou één fles ja. met een brief. Die moet je in de kleedkamer zetten... en dan geef ik die andere later aan Neil Young. Nou wilde het geval dat in Nederland in de jaren 70... heel veel Amerikaanse bands begonnen proef te draaien... om te zien of ze een publiek konden aanspreken. Een van die bands was de Eagles. Dus die Eagles kende ik vanuit Nederland... en die stonden toen in het voorprogramma van Neil Young... Dus wat ik deed, was naar het hotel van de Eagles gaan. Hé, hey Eagles, hallo, wie je bent? Ik ken jullie nog ja. uit Amsterdam. Ja, leuk. Ga je mee naar het concert vanavond? Ik zei, ja, heel graag. Stap maar in de auto. Ja, ja, ja. Dus ik stap in de auto, ben daardoor meteen achter de bühne... in de kleedkamersectie. Ja. En toen die Ingels aan het spelen waren in het voorprogramma... dacht ik, nu moet ik mijn kans grijpen. Ik moet door die gangen gaan dwalen... op zoek naar de kleedkamer van Neil Young. Dat ben ik gaan doen met knikkende knieën. hoor. Ja, ja, ja. Ik vond op een gegeven moment die kleedkamer... Uh, ik stak heel voorzichtig mijn hoofd om de hoek van de deur... En ik zei, uh, uh, heb je die flessen tequila? Ah, uh, uh, uh, zei iemand die volgens mij heel jong was. Ben jij die jongen van die brief? Ik zeg ja, Hij zegt: hele goede brief. Dank je wel, kom naar het concert maar terug. Ja. En nu moet ik toch weten wat er in die brief stond. Ja, euh, ook die brief is niet op een computer geschreven. Dus die kunnen we niet echt meer letterlijk terughalen. Nee. Maar wat daarin stond... zou zijn neergekomen op dat wij ontzettend van zijn muziek hielden. Dat wij elk najaar in een die is soort... Die wij, pluralis muziek, nou ja, maar staat Jan dus. Donkers en de fans okay. in Nederland. Okay. Ja, ja. Jan Donkers was voor mij al over Neil Young gaan schrijven. Ja. Zelfs in termen van uh, het is weer tijd om zelfmoord te plegen. Dat doen we dan op muziek van Neil Young. <lacht> want ik weet ook niet hoe ik het met het leven verder moet. Dus, ja. dus ik wilde Neil Young daar... Uh, ...deelgenoot van maken... Ja, ...hoe wij zijn muziek apprecieerden ja. in ja. Nederland... En, ...en dat we het ontzettend op prijs zouden stellen... ...als ik die muziek ook een keer in Nederland zou komen spelen. Ja, ja, ja. En uh, dat vond ik dus blijkbaar uh, interessant. Ze dus komt na het concert maar terug... ...dus ik kom na dat concert terug in die kleedkamer. Het was een heel raar... ...het was een tonight Nights Night concert. tonight Nights Night was nog niet als plaat verschenen. Ja. Neil Jan komt op enorm uh, publiek fluiten, klappen, joelen, fantastisch roepen... al titels, needle, damage, dawn, harde, noem maar op. Hij gaat zitten achter een piano en zet een lied in dat niemand kent. Tonight's the night. Daarna zet hij een lied in dat niemand kent. Daarna zet hij een lied in dat niemand kent. Dat doet hij een uur lang. Fluiten, ontevreden publiek. Hij gaat af. Nog meer fluiten, roepen onbekende nummers. Hij komt terug... Hij loopt naar de microfoon. Hij zegt, nou jongens, ik ga nu iets spelen dat jullie al eerder hebben gehoord. Wauw, te gek, te gek. Nu gaan we onze hits horen. Hij gaat zitten achter de piano en speelt Tonight's Nights Night. Nog dat, een keer? Ja, wat hadden ze net al namelijk eerder gehoord. <lacht> <lacht> Hij is namelijk ook heel geestig soms. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. All right. Ja, dat was echt fantastisch. Nou, ik kom terug in die kleedkamer. Hij was buitengewoon uh, ontdaan over het feit dat het publiek zo te keer was gegaan tegen hem. En mensen om me heen zeiden, ja, maar ja, uh, je speelt ook repertoire wat ze niet kennen. Dan, dan, dan kunnen ze niet mee fluiten en ja. zingen. Dan, dan wordt het publiek ontevreden van. Daar moet je niet raar van opkijken. Maar goed, dus ik, ik deed al een bescheiden en bescheiden duit in het zakje. Ik vond het goed en je was de man die ik verwachtte te zien en noem maar op. Geslijm toch ook eigenlijk wel. Ja. Toen Want zei ik, we gaan vond... naar een club. Ja. Uh, kom mee op de bus, maar stel geen vragen. En toen ben ik mee op de bus gegaan, naar de club. Toen kwam ik thuis een dag later. Ik had de volgende ochtend een interview met de Eagles voor muziek aan horen. Ik kom thuis, ik wil mijn toenmalige vriendin, die jij goed kent, Jachty... Uh, wil ik dat concert laten horen. Ik zet de eerste helft van een cassettebandje op. Ik draai het cassettebandje om voor de tweede helft van het concert. Staat er opeens het interview van de Beatles, uh, van de Eagles op? Had ik me vergist met de bandjes? Ja. Nou, ik ging door de grond zeg. Ja. Ik ging door de grond. En uh, ik was ten einde raad. ik denk, jezus, wat is, wat, hoe kan dit nou in godsnaam? Wat moet ik? Wat moet ik? En toen zei dus Jartie, mijn vriendin, toen die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon nog een keer gaan. Ja. Nou, ik dacht even, nou, ik zei, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ja. Weet je wat, ik bel voor een nieuwe ticket, ben ik weer ja. gegaan. Ja. Twee dagen later zat ik er weer. Ja. En toen was een heel ander concert. Een heel andere Neil Young. Heel ja. optimistisch, heel ja. vrolijk. Want dat eerste concert had jij ook wel moeite mee. Omdat, ja. omdat je daar eigenlijk daar niks van. een hele vreemde... Ja. naar binnen gekeerde, ja. moeilijke dacht, man was. Is dit de man waarop ik nu mijn leven denk te kunnen bouwen? Ja. Ja. Dat kan helemaal was niet. was echt wel... Uh, ik woe. was ontdaan. Ja, ja. Ik was teleurgesteld. En, en sterker dan dat. En, en, en door dat, eigenlijk door, dat, door die fout die ik heb gemaakt... met, met die cassettes... heb ik de mogelijkheid... Uh, kregen om, de, om ook meteen al de hele andere kant van Neil Young te zien. Precies. En dat heb ik toen in één verhaal ondergebracht. Ja. Sometimes I feel like I'm just a helpless child. And sometimes I feel like a king. Ook twee citaten uit liedjes van hem. En dat verhaal in Oor, dat is eigenlijk of eigenlijk, dat is een eigen leven gaan leiden onder de fans, maar ook bij Neil Young zelf, die toen de plaat Tonight's Tonight twee jaar later uitkwam, op een velletje in die hoes, dat verhaal heeft afgedrukt. Hoe? wat, wat? wat? Nou, dan krijg je die vraag, wat ging er door je heen? Toen jij die plaat openmaakte en dat zag. Ja, je, krijgt die, je kreeg toen allemaal gratis platen van de maatschappijen binnen. Dus elke dag kwam er wel zo'n zo, zo bruin kartonnen doos in de post. Nou ja, op een gegeven moment komt kom, deze doos kom binnen. Ik haal die platen eruit. Je wist natuurlijk dat die ging verschijnen. Je had hem ook gevraagd. Ik maak hem open, ik kijk naar de hoes. De viel me al op dat daar een foto op stond... die volgens mij van Gijsbert Hanekroot moest zijn. Dat bleek ook zo. Ja, de voorkant nou, de ja, En, hoesten, en, en ja. wat je altijd deed als journalist, je keek wat staat erop. Wie speelt er mee, wat zit er? Zit er een tekstvel in? Wat, wat. Dus ik haal er allerlei velletjes uit. En op een gegeven moment komt dat velletje eruit. Waarvan de buitenkant iets anders bevatte dan de binnenkant. Ik vouw het open. En op de binnenkant staat dus facsimile afgedrukt. Dat verhaal uit muziek hoor. met palmbomen. Want het toneel zag er met palmbomen uit. Met flessen tequila links en rechts aan de Goh. onderkant. Nou, ik dacht, ik woonde toen op een flat in de Bijlmermeer. Ik geloof al vijf hoog. Maar ik kreeg het gevoel alsof het dak... Door de rest van de verdiepingen omhoog werd opengetrokken. En ik vijf kilometer fly. de ruimte in werd gelanceerd. <laughs> <laughs> ja, expecting yeah, to fly, expect niet expect, I was flying. <laughs> <You were> flying. <laughs> ja, Want ja, het was in het Nederlands ook, hè, facsimile. Dus ja, recht, gewoon in het ja, Nederlands, wat ja. niemand kon lezen. En dat was ook... <laughs> Ja, tijdens dat bezoek aan de range daarna was dat. Zei hij, ja, wat me zo fascineerde was... dat blijkbaar iemand aan de andere kant van de wereld... dat wat ik in mijn muziek eh, probeerde te leggen... ook precies zo kon ervaren. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hield me bezig. Daarom dacht ik, ja, dat, із, ik ga dat erin stoppen. En, en dan ook nog in een LP die behoort tot een van de allermooiste... en meest aangrijpende... Oh, nee, ja, ja. ja, aangrijpende, want dat is geen gewone plaat. Nee, omdat... Dat is een plaat, dat is, een, dat is een, een, een rouwceremonie. Neil Young had twee vrienden, collega's verloren aan de drugs. Vandaar ja. ook de needle en de damage dan daarvoor. Ja. Danny Whitten, de leider ja. van de Rockets, de voorloper van Crazy Horse. Ja. En uh, Bruce Berry, een roadie, die ook, uh, he died on the main line, ook aan de needle ten onder gegaan. Ja. En, uh, nou, en daar komt die tequila ook weer terug... Want uh, dat die plaat is opgenomen... kwamen ze volgens de, de boeken... smiddags om nu of vier, vijf in de opnamestudio. Gingen ze drinken, poelen... elke gekkigheid uithalen. Uh, zichzelf helemaal straal bezopen... drinken aan tequila. En als ze dan zo helemaal zeg maar, op een bepaald niveau waren... van het gaat nog net. We kunnen nog net de toetsen en de snaren zien. Toen gingen ze spelen. Dus, dus, en dan dacht Nieuw? Dan zijn wij het dichtst bij onze emotie. Als we, ja. Hij wilde eigenlijk gewoon... Ieder denken uitschakelen wilde puur zijn emotie rechtstreeks op die band spelen. En dat hoor je ook aan die muziek. Ja, we moeten nu iets draaien. We moeten iets draaien. Ja, godsamme. Ja, ik moet even Tonight's the Night voor je opzoeken, ja, denk ik. Ja. Ja, dat vind ik nu wel... Uh... Ja. Dat gaat wel... Gaat het lukken? Nou, dat, dat, is dat is heel lastig, hè? Nee, ik, ik zat... heb nu... Oh, heb jij hem ergens? Ja, maar dan moet ik niet... Kan ik dit helemaal aansluiten. Oh, je hebt ook iets wat je moet. Weet je wat aanslopen? we doen? We gaan hem klaarzetten, maar we gaan ja. ondertussen eerst even luisteren oh, ja, naar. Eh, op 20 november werd dus je boek gepresenteerd, hè, in, de, in de topavond in de Melkweg met louter en jong songs door Nederlandse zangers en muzikanten. En we gaan luisteren naar de bijdrage van popjournalist Jan Volhard. Die vond ik erg mooi. Als onvoorwaardelijk fan van nieuw Young kocht ik On the Beach op de eerste dag van onze familievakantie in 1974. De hoes met een surrealistisch strandtafereel lachte mij toe. Vanuit het schap in de supermarkt. Een platenspeler was er niet. Dus de LP heeft drie weken lang onder mijn kussen gelegen... in een tentje in Zuid-Frankrijk. De muziek had ik nog niet gehoord. Maar van de hoes kende ik inmiddels elke letter. Wie was toch die Rusty Kershaw... die liner notes schreef op een vel papier... dat uit het zand van de binnenhoesfoto stak? Ik wist het niet. Maar zijn woorden... There is good music in this album... kende ik uit mijn hoofd. Over Neil Young las je alles... Elk flintertje inzicht was welkom in de drijfveren van de man die jouw puberbrein zo goed doorgrond had met liedjes als Sugar Mountain en Out on the Weekend, See the Lonely Boy. Des te mooier was het artikel in Muziekrand Oor van een Hollander die meer dan wie ook toegang had gekregen tot het enigma Neil Young. Welcome on Miami Beach, ladies and gentlemen, stond er boven een meeslepend verhaal over avonturen in Londen. Daar was een zekere Constant Meijers tot het heilige der heiligen... van kleedkamers en hotelsuites doorgedrongen met vier flessen José Cuervo Tequila. Constant schreef met grote betrokkenheid over ons gezamenlijke held. Hij liet ook de humor doorschemeren van een man... die in een turbulente fase van zijn muzikanten bestaan zat. It's all cheaper than it looks, ladies and gentlemen, liet hij Young zeggen... over muziek die voordien haar gewicht in goud waard geweest voor ons... De fans, deze Constant Meijers, bracht de droom dichterbij dat je een ster als Neil Young misschien ooit nog wel eens zelf zou kunnen ontmoeten. Dat hij grappen zou maken over zijn kostbare muzikantenleven. Die ene keer dat ik Neil daadwerkelijk sprak, zou hij de dag daarna in de Amsterdamse Stopera spelen. Ik vroeg hem of hij zelf een operafan was. Jazeker, zei hij droog. Ik mag graag een moppie opera horen als ik langs een pizzeria loop. Het muziekrand oorverhaal verscheen in 1975 als inlegvel bij Tonight's the Night. Een plaat die zo donker en rommelig was dat Neil Young van commerciële zelfmoord werd beticht. Zelf sprak hij van zijn Ditch trilogie. Met Time Fades Away, On the Beach en Tonight's the Night stuurde hij bewust weg van de middle of the road om in de goot te belanden. Daar is het hoe dan ook het interessantst vond hij. Toen twee Nederlandse meisjes het oorverhaal voor hem vertaald hadden op zijn ranch in Californië... zei Neil Young dat er ergens aan de andere kant van de wereld iemand was... die precies had begrepen wat hij bedoelde. Constant werd zelf een soort ster. Zo'n man waarvan je hoopte dat je hem aan zou durven spreken als hij plotseling naast je stond. Voor mij werd hij een held, een rolmodel, een popjournalist die bewees dat je betrokken moet zijn bij je onderwerp om met het beste verhaal thuis te komen... Is Constant Meijers er de schuld van dat ik over muziek ben gaan schrijven? Ik denk het wel, met Jan Maarten de Winter en Hans Maarten van der Brink... die mij gered hebben van een treurig bestaan als schrijver van carnaval hits. <lacht> Muzikant ben ik nooit geworden, hoewel ik dolgraag had gewild. Ik had er gewoon een talent niet voor. Daarom kies ik nu voor het simpelste twee akkoorden nummer dat Neil Young ooit heeft gemaakt... op een instrument dat zelfs mijn kleine zusje kan spelen... Alleen Neil Young kon een liedje zingen zo recht uit het hart... dat hij zelf al bekende van wie hij de inspiratie had. I'm singing this borrowed tune I took from the Rolling Stones. Sorry als ik vals zing, het is allemaal in de geest van Neil. I'm watching the skaters fly by on the lake Ice frozen six feet deep How long does it take? I look out on peaceful land with no war nearby An ocean of shaking hands The grab of the sky I'm singing this borrowed tune I took from the rolling stones Alone in this empty room To wasted to ride my Oh, I'm climbing this ladder, my head in the clouds. I hope that it matters. Constant, thank you for Pops Journalistique to here today. <laughs> Ontzettend lief. Ja, echt een mooie je reet. Ja, toch? fantastisch. Het is ook geefsel dat hij dit liedje heeft gekozen. Want hij zingt ook... Uh, is een borrowed tune. I borrowed from the Rolling Stones. Het is eigenlijk My Sweet Lady Jane. My Sweet Lady Jane. Hij ja, ja. deed nog wel eens liedjes van een ander waar hij dan één noot in veranderde. En dan maakt hij het uh, zich eigen. Dat is ja. eigenlijk ook een beetje uh, waar de titel van het boek uit voorkomt. Hè? Dat Forever Young, zeggen mensen, dat is toch een liedje van Bob Dylan? Ik zeg, ja, dat ook. Maar op zijn laatste plaats, zingt Neil Young in het liedje Walk Like a Giant... dat begint als volgt. First time I heard like a rolling stone... I felt that magic and took it home... Gave it a twist and made it mine. Dus wat hij nu ook net, uh, wat we net hoorden met dat uh, Sweet Lady J... Ja. heeft hij eigenlijk ook met de muziek van Bob Dylan gedaan. Want Neil Young heeft ook een held. Dat is Bob ja. Dylan. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, en bijna alles wat Bob Dylan heeft gedaan... doet Neil Young op zijn manier ook. Maar dan helemaal op een eigen manier. Maar ja. op een eigen manier, dat ja. wel. Ja. Wat ik ook opmerkelijk vind is... Jan Vollert is geen zanger. En, en uh, hij staat hier te zingen en hij doet het gewoon mooi. Dat ja, klopt prachtig. Gewoon. Ja, heel zuiver en uh, heel gevoelig. Ja, maar wat, wat, dan denk ik, wat is de essentie daarvan? Is dat hier... Hij is volledig geloofwaardig daar. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, ja. dat is toch de kern van iets wat je, wat je kan Stop. raken? Ja, zo is het. Zo is het ja, het dat moet geloofwaardig is... zijn. Dat is ook in het toneel waar we het over hebben. Precies. theater. Geloof je het of geloof je het niet? Dat is natuurlijk de grote opdracht van iedereen die met iets creatiefs bezig is. Gelooft de kijker, de toeschouwer, de luisteraar? Ja. Of gelooft hij dat niet? Ja. Heb je vorige week Jeroen Willems gezien? Die nee, dat met, maar dat heb ik eerder wel gezien. Jeroen ja. Willems, die hebt ik natuurlijk ja. heel vaak in het theater ja, gezien. Nu, nu laten ze naar mijn smaak iets te vaak hem als Jacques Brel zien. Nee, maar precies. ook het in het theater het erin, als acteur ja. was die man ja, ja. zo ongenaakbaar goed. Ja. Je hing van begin tot eind aan zijn lippen. Je ja. had moeite om naar een andere acteur te kijken... als ja. Jeroen op toneel ja, stond. Maar goed, nou ja. Ja. Over geloofwaardigheid. Maar dat geldt ook met muziek. Ja. Ja, en daarom zijn al die, al, die, al die shows op televisie... dan, uh, dat, dan weet je wel, al die, al die uh, talent. Te jachten. Ja. Mij mogen ze vals zingen als ik ze maar geloof. En dat is iets wat ik ook wel geleerd heb van heel jong. Vorige week had ik hier Jan Piet ook. Jan Piet en tekst. Die mm -hmm. trouwens ook voorkomt in jouw boek. Was ja, ja. grappig. Ja, ja, ja. Ik heb nog gitaren van zijn broer gekocht in het verleden. Ja. ja. Dat. dat het gaat helemaal niet om het precies het zuiver zingen. Of het perfecte nee. gitaarspel. Nee. Het gaat echt om iets anders. Ja, ja, ja, ik weet wel. Neil Young en Stephen Stills. Die uit de Buffalo Springfield komen. Die, die, daarvan wordt gezegd dat die vaak ruzie met elkaar hadden. En Neil Young is niet zo'n hele snelle gitarist. Wat Stephen Stills wel is. En zo zei Neil Young een keer tegen mij. Het gaat er niet om wat je speelt. Het gaat erom wat je durft weg te laten. Ja, ja. Dus de ruimte die je creëert, de stiltes die je laat vallen... het meteren wat je in en uit elkaar drukt en trekt... Ja. die gevoeligheid die zit helemaal door die muziek van Neil Young. En op de een of andere manier reageert mijn lichaam daar... bijna automatisch op, op die muziek. Ik kan dat verder niet echt verklaren. Anders dan, niet zodra hoor ik zijn muziek... of mijn lichaam begint al te reageren. Daar hoef ik helemaal niet bij na te denken. Nee, ik... Nou, dat is wel grappig. Op de Niel-Jong-avond in de Melkweg sprak ik wat bezoekers. Uh, dat is ook iemand die zo heel erg reageert. Maar eerst even iemand anders. En Moet je even luisteren. Bosga is dit. Mijn vader is in 1972 plotseling overleden. Ja. Ik kreeg van hem een LP, Harvest, van Niel-Jong. En een paar maanden later ging hij dood, plotseling... En toen heb ik uh, in mijn eentje op mijn slaapkamertje de tekst van hem vertaald. Ik was 15 jaar. Maar ik, ik was zo verdrietig. Dus dat gebeurde na de dood van mijn vader. Dus Neil jongen heeft een heel speciale betekenis voor mij. En ik heb ook heel lang kon ik er niet meer zo goed naar luisteren, want ik werd daar zo verdrietig van. Vanmiddag dacht ik van als voorbereiding voor vanavond: Heart of Gold, uh, Old Man, Cowgirl in the Nou ja, dat heb ik vanmiddag weer teruggehoord op YouTube. De tranen stromen weer over me. En dan ga ik weer helemaal. Terug naar die tijd. Ja, ik was zo verdrietig. Maar helemaal niet erg hoor. Ik wil uh, nu... Een dat... beetje mooi verdrietig. Ja, het is geen pijn meer. Maar Mooi verdrietig. Sentimenteel. En... Ja, dus ik hou echt van Neil jong. Dat nou, begrijp ik. <lacht> nou, mooi toch? Fantastisch, prachtig. Uh, ik sprak nog iemand. Dat is uh, Bier Gansker Die is arts... Oh, ja. Ja, je ja, die ja, arts... dat is, een, dat is een, wat wij een Rusty noemen. Oh, wacht even. Dat komt van Rust Never Sleeps. Weet je, uh, roest, roest niet. Rust, roest niet. Nee. En, uh, en de echte Neil Young-fans, de driedubbel doorgehaalde Neil Young-fans, noemen zich Rusties, Dat is ook een soort wereldgemeenschap van Rusty's. Die reizen ook nieuw ja. achterna. Ik zei, Dat is Beer. Je moet even luisteren: hij is ja. artistiek leider van het festival 5D vrijplaats voor de zintuigen voor iedereen, toegankelijk met name voor mensen met een beperking. En hij zei inderdaad volgende. Sinds mijn 16e Niel Jong, een keer meegeweest naar een concert in de Jaap edehal Nooit iets van de man gehoord en ter plekke omgegaan, plat. En het kwam in de Jaap Eedenhal het was een hele slechte muziekhal eigenlijk. En daar bounced de muziek tegen de achtergrond en kwam weer terug. En daarmee werd het Niel Jong-geluid nog grunchiger als ooit. Het werd echt zo waanzinnig. En dat heeft mij sindsdien, ik ben ook geen liever, ik ken zijn teksten amper. Ik ben een, een fanatie van het Niel Jongens lawaai. En van dat lawaai hou ik. En hoe vaak draai je het dan? Elke dag. Dat meen je niet. Elke dag sinds mijn 16e. Elke dag. En heb je dan een favoriete plaat? Uh, nou, nummer, het meest favoriete nummer is kort, is de Killer. Ik hou oh. erg van het elektrische werk. Dus uh, Grunge elektrisch. Dat vind ik het fijnste. Oké. Okay. En uh, heb je alles in platen? Ja, ja, maar dat is logisch. Oh. Dat, maar dat heeft iedereen hier vanavond hoor. Het gaat in de vraag is niet meer welke witte cd's of dvd's heb je enzovoort. En, uh, ja. en ik ga naar zoveel mogelijk concerten in Europa als hij er weer is. Ga je het boek lezen? Absoluut. Ja, tuurlijk. En wat verwacht je wel vanavond? Dit jaar in Amsterdam het concert van Neil Young waren heel veel oude lullen. Ik hoor ook dat de oude lullenclub. Ik heb een t-shirt aan wat 31 jaar Kijk, oud is van Neil Young. Wat staat erop? Neil Young... Trans, de, de Trans Tour. 1982 83. Oude Lullenwerk. Daar hoor ik ook een beetje bij. Maar ik ben naar het concert een jaar geweest in Brussel. Er waren jonge mensen. Mensen van 19, 18... die van Neil Jong hielden. En dat gaf een heel andere sfeer. Dat vond ik heel leuk. En vanavond is het wel een beetje oude Lullenclub. Maar dat is ook heel gezellig. <lacht> ja. Ik laat je nog een bezoeken horen. Je ja, ja. kent hem wel. Ik ben echt een Neil Jong fan. Erger nog, ik heb met hem in de eetlift gezeten. In het Memphis Hotel... Om een ijskast beneden te open te breken. Want het was na een concert en we hadden geen eten meer en hij had vreselijke honger. Ja. We zijn we in die eetlift gekomen. Dus ik ben erg intiem geweest ook met Niel. Maar heeft Niel jou ook niet je relatie gekost? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik nee. ben je gek geworden, zeg. <lacht> <lacht> maar je was het wel zat. Ik was het zo zat, al dat gehuil de hele tijd. En de, de hele dag door toch die zaal de muziek op, hè. Ik ben van de wereldstuit gewoon ontzettend funk op gaan zetten en zo. Want daar hield Connie natuurlijk niet van, snap je? Waarom ben je hier vanavond? Constant belde me namelijk op om een aantal dingen te verifiëren. Want ik, het was natuurlijk ook in mijn periode toen ik nog met Constant was. Dus hij moest even een paar dingen even checken. En toen zei ik tegen hem van, nou weet je wat, het lijkt me leuk om het even mee te maken. Sta ik in het boek eigenlijk? En toen zei hij, nou uh, ja, nee, uh, nou ik weet het niet. Ik zei, nou is ook oké okay, hoor. Volgens mij sta je er wel in. Is zij die donkerharige schoonheid in hot met zoontje op op kinderfietsje? Uh, uh, helemaal. Ja, toch? Ah, ja, helemaal. Nee, ho ja, We hoorden Yarti Not Noto Hadine Goro. He, een Indonesische prinses. Goed, je eh, liefde voor Neil Jong heeft je wel eens een vriendin gekost, hè? Nou ja, onder andere deze Yarti Noto Goro. <laughs> toen Goro. Dus, uh, het is weer verrassend, misschien dat ze er inderdaad bij was... want ze vertelt het nou. Maar uh, ik weet wel, toen Neil Jong in dat Memphis Hotel logeerde... een aantal dagen, dat was na het laatste concert van Crosby Sills Nation Young... wat in Londen was, uh, ja... Uh, ik vervoegde me natuurlijk meteen bij dat clubje van Neil Young in Amsterdam... waar Graham Nash trouwens ook bij was met zijn vriendin. Maar ik weet nog dat ik met jou die ongelofelijke ruzie kreeg. Want uh, die was zeg maar jaloers op het feit dat ik ja. bijna niet meer thuis was... en steeds rondom ja, de Neil Young ik. heen. Ja. Dat staat ook in het boek. En, ja. uh, ik weet nog dat ik met Graham Nash toen een tripje naar de meer heb gemaakt, waar ik woonde, maar ik ging niet naar mijn huis. Ik ging toen met hem ging ik een half onsje drugs ergens ophalen. Dat ik enorm tegen hem zat te klaren. Ja, nou weer ruzie met mijn vriendinnen, het is ook altijd wat. En nou weer jaloers dat ik bij jullie ben en zo. Toen zei Graeme nog, ik zou er maar een eind aan maken als ik oud was. <lacht> en toen vertelde hij me ook dat Neil een lied had geschreven... toen hij, Graeme Nash, uh, uh, uh, aan de kant was gezet door Joni Mitchell... En hij zei, dat is het liedje Only Love Can Break Your Heart. En Neil wist precies wat er door mij heen ging. En toen heeft hij gezegd, ik heb een lied voor jou geschreven. Om jou Ach. te troosten. Dat is Only Love Can Break Your Heart. En ah. hoe vaak heb ik ook niet Only Love Can Break Your Heart gedraaid. Als er weer zo'n een relatie op de klippen was gelopen. Ach, goos, ja. goos. nou goed, nu ben je al, <laughs> uh, nu ben je al een jaar gelukkig met uh, een superdame, Ria Marks. Maar jij blijft nog even zitten... Want okay. we gaan naar het nieuws door. Want het is, we zijn zo gestoord door het, door het hockey. hockey ja. zijn nog, ik wil nog heel veel dingen laten horen. Tot zo.